Het weer, het is helder en koud. Het is tussen de min 5 en min 11 graden. Overdag veel zon, er staat een matige noordoostenwind en het blijft vriezen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Komend uur hoort u de stand van zaken rondom de persvrijheid in Suriname. De organisator van de Nederlandse kampioenschappen Open Quiz. En u hoort onze man in Washington over de Amerikaanse voorverkiezingen. Maar eerst gaan we vakantie vieren in Frankrijk, Spanje of Italië. Tenminste, aankomende zomer zal Nederland massaal naar het buitenland vertrekken... om onder andere te genieten van het platteland. Maar met het Nederlandse platteland is ook helemaal niets mis daarom besteden we daar vandaag aandacht aan tijdens de dag van het plattelandstoerisme. Ondernemers uit heel Nederland verzamelen zich in Gorkum... om te praten over de laatste trends op hun vakgebied. Antoinette van Helvoort is plattelandstoeristisch ondernemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Plattelandstoeristisch ondernemer, wat is dat voor werk? Nou, wat is dat voor werk? Ik werk eigenlijk zelfs heel veel met ondernemers die actief zijn in het plattelandstoerisme. En dat zijn allemaal ondernemers die gasten laten genieten van een uh, ja, prachtige plattelandsbeleving. Ja, en beleven we dat platteland in Nederland wel goed genoeg? Nou ja, dat hangt er vanaf. af. Ik weet niet hoe vaak u zelf uh, naar het platteland toe gaat. Maar er is in ieder geval uh, volop activiteit en er is altijd wat uh, te doen. Dus uh, het is er maar wat, wat u er zelf van maakt. Het aanbod uh, is er. En we hopen dat er altijd iets bij zit van uw gading. We hebben heel veel verschillende activiteiten. Dat kan het uh, bezoek van een theetuin zijn. Maar dat kan ook het, uh, het, het prachtige overnachten zijn in een, in een betere boerenbed of uh, in een gezellige bed breakfast of uh, we hebben ook hotelletjes die streekproducten serveren bij het ontbijt, uh, maar ook uh, dagactiviteiten zijn er volop zoals het, het maar. Nou ja, er is voldoende vertier voor iedereen. Maar waarom zouden we nu de voorkeur moeten geven aan het Nederlandse platteland en niet bijvoorbeeld gewoon in Frankrijk naar het platteland gaan kijken? Nou ja, alles is mogelijk en, en ook in Frankrijk is het mooi, maar Nederland is uh, dichtbij. We hebben hele prachtige uh, regio's die, die, uh, waarvan we heel vaak horen van nou dat we gewoon niet eerder gewoon lekker in de buurt zijn gebleven. Wordt het en, ook onderschat, het Nederlandse platteland? En wat bedoelt u met onderschat? Dat mensen niet denken dat het misschien niet mooi genoeg is en in het buitenland uh, het altijd beter is? Nou ja, dat... dat... Het is denk ik zo. Het, het is echt prachtig. En wij horen alleen maar heel veel goede reacties van mensen die het platteland bezoeken. En uh, ja, het is gewoon heel, heel gezellig vaak om, om met de ondernemers uh, hier uh, ja, te, te, te leren... en te zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. En dat oh, voedselproductie eigenlijk bij u om de hoek is. Hè? Mm. We zien ook het gebruik van streekproducten enorm toenemen. En daarmee ondersteun je ook nog eens de, de lokale economie... Dus eigenlijk is het ook een hele duurzame manier van vakantie vieren. Ja, als ik me niet vergis, vandaag voor de tweede keer... dan het dag van het plattelandstoerisme. Wat gaat u vandaag doen? Wat ik vandaag ga zeggen? Ja. Nou, uh, ik ga noemen tegen de ondernemers die er zijn... dat we uh, alle kansen die er liggen nu met elkaar moeten uh, uh, verzilveren. En dat we... Uh, uh, Goed ook met elkaar uh, samenwerken en dat we blijven komen met nieuwe innovaties. Dus hè, de consument wil ook iedere keer uh, wat anders, de behoefte verandert. En daar moeten we met elkaar uh, op inspelen. En dat uh, gaan we ook zeker doen. Dus er maar... is ook uh, komende tijd weer uh, uh, ja, voldoende om uh, alles te gaan beleven. Maar dat gaat volgens mij helemaal lukken. Als u om vijf of om vier in de ochtend al zo enthousiast en positief kan zijn, dan moet het overdag helemaal lukken, lijkt me. <lacht> nou ja, dat hoop ik inderdaad. Ja, ja het is uh, wel heel bijzonder dat ik nu al wakker ben, maar ik doe het uh, heel graag en ik hoop ook uh, dat ik daarmee een steentje kan bijdragen om dat toerisme uh, te promoten, want het is... Echt heel erg leuk om in je eigen omgeving, je eigen regio te, te herontdekken, misschien wel. En om vooral ook te proeven wat het platteland allemaal te bieden heeft. Dus uh, ik hoop dat dat helemaal gaat lukken, maar we gaan ons best doen. Nog één vraag hoor. Het is, van, het is geloof ik op dit moment u uh, min 15 buiten. Uh, yeah. Overdag vandaag ook min 6. Is het wel zo'n een handige dag om, uh, om het platteland toerisme te hebben? Ja, Zeker hoor, wij zijn uh, wel wat gewend en uh, boeren moeten er ook uh, vroeg uit om uh, de koeien te melken of om wel wat te kijken te doen. Dus uh, kijk, we doen gewoon wat er gebeuren moet en uh, als het vandaag is met min zes, doet met min zes en is er een prachtig zonnetje, dan gaan we misschien iets meer fluitend naar buiten. Maar uh, er is uh, voor iedere temperatuur en, en, en uh, Het de ook wel weer zijn charme natuurlijk, hè? dat je lekker met een muts over de oren naar buiten gaat, dus... Uh... Nee hoor, dat komt helemaal goed. Nou, volop enthousiasme en uh, plezier als ik het zo hoor als het gaat over het plattelandstoerisme. Want vandaag wordt dan die, de tweede dag van het plattelandstoerisme gaven. Dank u wel, Antoinette van Helvoort, toeristisch ondernemer bij Predium. Terwijl het, het grootste deel van de Nederlanders nog op één oor ligt, wordt het andere deel wakker en zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze alvast met u door, te beginnen met De Telegraaf. De man die wordt verdacht van het neerschieten van de juwelier Fred Hunt in Amsterdam West was praktisch zijn buurjongen. De nu 19-jarige Soefjan B. woont zijn hele leven al in de buurt en was dus niet ver weg van huis toen Hunt mogelijk neergeschoten werd tijdens een gewelddadige overval. Fred Hunt en zijn broer Gerard waren in oktober 2010 samen aan het werk in een juwelierszaak aan de Jan Evertsenstraat. Toen twee mannen om 11 uur ochtends de winkel binnenkwamen. Er werd direct gevochten en bij een worsteling werd Fred doodgeschoten. De twee vluchten hals over kop zonder buit op een scooter. De politie had al een tijdje een vermoeden in welke kring ze de daders moesten zoeken. Maar een doorbraak in de zaak kwam pas na een paar, een paar maanden geleden. Bij een vechtpartij nam de politie toen het DNA van Soufjan B. af. En dat DNA gaf een match met DNA-sporen op hun tas en schoenen... die waren achtergelaten tijdens de overval. Het kabinet moet zich uitspreken op het gebied van internetvrijheid, schrijft Spits vandaag. Het zijn de woorden van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Volgens hem spreekt minister Maxime Verhagen met een dubbele tong. Hij werpt zich graag als een voorloper op, van, op het gebied van internetvrijheid. Maar staat het tegelijkertijd toe dat er nogal schimmig wordt gedaan over een internationaal acta-verdrag, zegt Verhoeven. En dat verdrag kan de internetvrijheid ernstig inperken, zoals de blokkering van websites als, als de Pirate Bay en mega-upload. Maar ook de inperking van de vrijheid van sites als Google en Facebook is een voorbeeld. D66 vindt nu dat het kabinet met een brief moet komen waarin het reageert op de recente ontwikkelingen. En de partij heeft daarmee een meerderheid in de Kamer te pakken. PVV, PvdA, SP en GroenLinks steunen het initiatief. Europa wordt steeds Duitser, komt het Nederlands Dagblad. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Europese landen... twee keer geprobeerd het Duitsland in te kapselen in een Europees systeem. Via een EU-lidmaatschap... En via de euro. Maar Duitsland wordt niet Europeeser. Het indammen van de Duitse uitbreidingsdrang... heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de andere landen in Europa... steeds Duitser worden. Tijdens de huidige financiële crisis zijn het juist onze oosterburen... die het aan het roer van Europa staan. Nu Frankrijk in de gevaren dreigt te komen... en Engeland niet meedoet aan de euro. Door het nazi-verleden is Duitsland zelf altijd beducht geweest... om het leiderschap van Europa over te nemen. Maar de laatste tijd lijkt dat beeld te veranderen. Stel op... Stelde Bondskanselier Angela Merkel zich aanvankelijk terughoudend op rond de eurocrisis. Die terughoudendheid heeft nu plaatsgemaakt voor meer standvastige koers. Komend weekend is het zover. Dan wordt op de Oostenrijkse wijze een zeden-alternatieve Elstedentocht verreden. Maar in het kamp van de Nederlandse deelnemers gaan de gesprekken niet langer over die wedstrijd. De vraag is wanneer we de auto terugnemen, zegt marathonschaatser Sjoerd Huisman in trouw. De Nederlandse marathon-top zit aan de telefoons en laptop gekluisterd. Nu het 1200 kilometer verderop in Nederland eindelijk flink begint te vriezen. Voormalig Nederlands kampioen Huisman kijkt met een schuin oog naar de ontwikkelingen in eigen land, zoals de marathon van Noord-Laren. Maar om dissidenten af te schrikken heeft de schaatsbond KNSB de marathons voor de wereldtop nu... Tot een no-go verklaart, Huisman heeft er wel begrip voor. De bonte wil volgens hem voorkomen dat de helft van de schaatsstop hals over kop afziet van de wedstrijd op de Wijsensee. Maar anders was die keus tussen Oostenrijk en Nederland snel gemaakt. Geeft mij maar emotie, de sfeer. Een compleet land dat op zijn kop staat, al is Huisman. En tot zover de kranten. Dankjewel, Teun verstegen. Hij heeft alle kranten alvast voor ons doorgenomen. Ja, en straks gaan we bellen met de wijs in zee, althans met Oostenrijk. Want dan willen we graag weten hoe het op dit moment voorstaat. En zometeen gaan we bellen met Suriname. Hoe staat het daar met de persvrijheid? Mijn eerste zangeres die bekende dat ze de daad eigenlijk alleen maar verricht in hotelskamers. En hopelijk doet ze daar niemand pijn mee. I don't want to hurt, Anouk. I Don't Wanna hurt van onze Haagse Anouk. Goedemorgen, het is kwart over vier. U luisteren nu al wakker op Radio 1. Het komend weekend worden de hersenen getest... en kunnen de grootste quizhelden hun kunsten vertonen... tijdens de Open Nederlandse Quizcontest. Teams uit het hele land strijden zaterdag... voor de titel Beste Quizteam van Nederland. In de Martini-Kerk van Groningen barst de strijd dan echt los. Maar wat kunnen de deelnemers verwachten? Goedemorgen, Ariane Freeburg, organisator. Goedemorgen. Ja, wat, wat voor quiz is dat eigenlijk wat jullie zaterdag gaan doen? Uh, ja, het is echt een, een, een algemene kennisquiz. Dus uh, er komen vragen voorbij van aandrijkskunde tot aan showbiz, uh, biologie. Ja, je kun, ze kunnen eigenlijk uh, ja, alles verwachten. Het, het is dus eigenlijk gewoon een soort uh, pubquiz? Ja, ja. Ja, er zijn, er zijn verschillende rondes. Er zijn twee fotorondes, twee muziekrondes en vijf vragenrondes. Mm -hmm. En uh, ja, met je team, het team bestaat uit maximaal vijf personen, uh, ja, moeten ze de, de antwoorden noteren. En uh, ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wie uh, de meeste antwoorden goed uh, heeft. Ik kan, me, ja. ik kan me voorstellen dat het dus eigenlijk een, uh, een quiz is zoals we het veel van ons al kennen. Hè? Vaak op de. Uh, zelf ook was op de maandagavond zo'n pubquiz gespeeld. En zitten ja. ook met teams uh, uit, de, uit de omgeving. Hoe gaat het ja. nu? Komen de teams uit heel Nederland? Zijn dat de beste teams? Of? Ja, het, uh, ja, het niveau is, is, ook, uh, is best hoog. Maar aan de andere kant, dus, er zijn toch ook gewoon veel teams die, die ook gewoon voor de gezelligheid uh, meedoen. Hm. Dus uh, ja, ja. Nou, wij zijn erg benieuwd naar de moeilijkheid van de vragen. Dus heb je voor Cameron en mij een, een goede quizvraag die dan zaterdag bijvoorbeeld wordt gesteld? Uh, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld, uh, uh, wat is de kleur van, uh, van Coca-Cola wanneer er geen kleurstof aan wordt toegevoegd? Wat is de kleur van, van Coca-Cola als er geen kleurstof aan wordt toegevoegd? Ja. Um, ik denk... doorzichtig. Wat denk jij? Uh... Ik, ik denk dat het... Uh, dat het ja, dat twijfelde ik over. Maar misschien is het een strikvraag en is het gewoon zwart. Oh ja, dat kan. Uh, wij ja. wij deden. Ja. Tringelingeling, wij deden. Is dat het goede antwoord? Transparant, <laughs> dan wel zwart? Helaas, nee. Nee, het, uh, het goede antwoord moet zijn. Groen. Groen? Groen? Ja. Nou, ik stop. zou er slecht met... zijn, deze quiz. Ja. Ik stop direct met, uh, met cola drinken. Hoeveel teams gaan er ja. zaterdag Pardon? Hoeveel teams gaan er zaterdag meedoen? Uh, nou ja, we, we verwachten uh, uh, meer dan 500 deelnemers. Dus uh, uh, uh, ja, het, het exacte aantal durf ik even niet te zeggen. Maar het, het gaan er sowieso meer dan, uh, meer dan, 80, uh, meer dan 80 teams worden. En, en hoe moet je je nou voorbereiden? Zoals op deze vraag, je moet eigenlijk gewoon allemaal gekke feitjes uit je hoofd weten. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, en het, het, het beste, uh, ja, is natuurlijk als je team vooral uit uit uh, gewoon verschillende mensen bestaat, met verschillende interesses. Ja, als er één persoon uh, is die, uh, die vooral veel van geschiedenis weet, eentje die uh, hè, die, die meer uit de adreskunde hoek komt. En nou ja, zo hè, dat je echt een gemeleerd gezelschap hebt. Ja, maar kan kun, kunnen wij ons nu bijvoorbeeld nog opgeven of is het, is dat al voorbij? Ja, zeker. De, de inschrijving uh, is nog steeds mogelijk gewoon via uh, de open Nederlandse Quizcontest.nl Ja. En en wat zijn de, de prijzen tot slot? De prijzen, nou het, de, de eerste prijs is uh, een, uh, een weekendje weg met je, met je team. Dus uh, dat is ook zeker niet mis. Nou, daar gaan er gaan worden we... ook uh, overigens nog wat andere prijzen uitgedeeld. Ook voor het beste sportteam en voor het beste. Uh, studententeam. Dus we hebben een aantal verschillende prijzen. Ja. Nou, prijzen genoeg dus. Ariane Vreeburg, organisator van de Nederlandse Open Quiz Contest. Aanstaande zaterdag is het zover. In de Martinekerk in Groningen. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja, en um, heeft u trouwens een vraag waarvan u denkt... dat is een hele lastige vraag. Die zou heel goed mee kunnen doen bij de open quiz. Want daar hebben we het over. De open quiz aanstaande zaterdag. Of bent u fervent deelnemer van de pubquiz... en heeft u nogal een vraag, want die is ook moeilijk. Dan kunt u ons bellen op het gratis nummer 0800-1121. U kunt ons bellen op het nummer 0800-1121. En dan kunt u met ons in live in de uitzending uw vraag delen. En dan kunnen we kijken of wij hier het antwoord weten. Of dan wel andere bellers dus weer het antwoord weten. Want zo hebben we zojuist geleerd dat cola zonder kleurstoffen niet zwart, niet transparant, maar groen is. Dan weet je dat ook. Het is eigenlijk een hartstikke duurzaam product, zou te horen. Um... Kijk, ik word er helemaal vrolijk van. Ja, ja, dat is hem hoor. Suriname, de persvrijheid, is het fors toegenomen Suriname. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Dat meldt de media-waakhond Reporters Without Borders. Het heden voor een feest, zou je denken. Maar de Surinamse Vereniging van Journalisten, die is buitengewoon verbaasd. De conclusie zou namelijk zijn getrokken uit een vragenlijst die precies door... Eén journalist is ingevuld. Daarnaast opmerkelijk omdat president Bouterse het afgelopen jaar regelmatig in de media kwam... dat hij media zou muilkorven. We hebben het erover met onze correspondent in Paramaribo. Pieter van Malen, Goedemorgen. Goedemorgen. Suriname komt goed uit de bus met de persvrijheid... maar dat is niet echt helemaal waar. Ja, inderdaad. De nieuwe wereldrandijst is afgelopen woensdag gepresenteerd. en uh, Het was voor iedereen een hele verrassing... Plots steeg Suriname van plaats 35 naar 22 en uh, samen een gedeelde plaats met Japan. De hoogste ranking ooit. En dat had niemand verwacht. Nee, want... want uh, zoals, jullie, ne, zoals jullie al zeiden uh, is Bouterse meermaals uh, beschuldigd geweest van het muilkorzen van media. Hij heeft natuurlijk ook zijn verleden niet mee, want in de jaren 80 was er een heel zware censuur. Maar ook in uh, de anderhalf jaar dat hij nu president is is hij ook al meermaals beschuldigd van het uh, muilkorven. En uh, iedereen had dus gedacht dat het zou uh, gedropt zijn... maar in tegendeel, Suriname doet het internationaal op de ranking beter dan ooit. Ja, en, en eigenlijk ontbouwt ze deze, deze stemming wel goed uit... dat ze op plek 22 staan in de persvrijheid. Ja, inderdaad. Voor hem is het een, zeker een bevestiging dat hij niet zou muilkorven. Het is natuurlijk ook niet zwart op wit bewezen dat hij effectief melk Ehm... Het is wel een tijdje zo geweest dat twee kranten niet meer werden uitgenodigd op zijn persconferenties... ...omdat ze heel erg kritisch uh, waren geweest. Maar het moet ook gezegd dat ze ook niet, niet altijd uh, correct hadden bericht over boutersen. Uh, veel kranten in Suriname zijn politiek gelieerd en dat waren net twee kranten die, die bekend staan om het volgen van de oppositie dus. Ja, het is, het is natuurlijk niet uh, netjes om kranten niet uit te nodigen voor persconferenties. Nee. Maar uh, veel media in Suriname hebben een politieke agenda. En het waren twee kranten die hem niet gunstig zijn, die niet meer mochten verschijnen. De Surinamse dus vereniging... heeft daar dan heel felle kritiek op gekregen. En uh, intussen mogen ze wel weer aanschuiven. De Surinaamse Vereniging van Journalisten was erg verbaasd... Hè, volgens, de, volgens de peiling van, van dit kleine onderzoekje waar één journalist aan meedeed. Inmiddels heeft Daisy Boudes ook al gereageerd. Hij ontkent dat hij media niet de mond snoert, zoals, hij, zoals de vereniging dat is dus wel beweert. Hoe reageerde hij op die vereniging? Ja. Uh, wel, hij, hij heeft vrijdag even kort het beste woord gestaan. En hij heeft gewoon uh, heel kort, en, maar wel duidelijk gezegd van... ik uh, Melk was geen media en uh, ik heb er ook geen behoefte toe. Ik ben net heel blij als journalisten een wel goed onderzoek zouden doen... en dan pas uh, berichten zouden beginnen schrijven. Dus dat is eigenlijk ook weer een verborgen sneer... naar uh, politiek geleerde media zoals hij dat dan vindt... die hun werk niet goed doen. Wat denk je dat er gaat gebeuren met... Uh, nu uh, die score is bekend geworden... denk je dat die wordt aangepast of dat er nog iets anders gaat gebeuren mee? Nou, ik heb vandaag even gebeld met dat uh, hoofdkantoor van de Reporters Without Borders. Die, uh, die zitten in Parijs. En die zijn daar uiteraard heel erg geschrokken van, de, van alle commotie. Die hadden dat niet verwacht. Ze gaan eigenlijk normaal te werken dat uh, ze sturen meerdere vragenlijsten naar, uh, naar het land dat ze onderzoeken. Maar uh, in Suriname heeft er maar één iemand gereageerd. Ja. En omdat ze Suriname het enige Nederlandstalige land is van de regio... en ze daar zelf geen Nederlands kunnen, hebben ze het dan maar gebaseerd op die ene persoon. Ja. Uh, nu heb ik, hen gevraagd, heb ik hen ook gevraagd of ze het gaan aanpassen. En dat gaan ze eigenlijk niet doen. Uh, in de toekomst zullen ze het wel breder onderzoeken, beloven ze. Ja. Maar om het dit jaar aan te passen, is het eigenlijk te laat. Nou. Ja. Dus voorlopig staan ze nog even op plek 22 Suriname in de persvrijheid. Ja. Nou, Pieter van Malen, ja. onze correspondent in Paramaribo. Dank je wel en geniet ervan. De persvrijheid, plek 22 in de lijsten van uh, de hele wereld. Ja. Het is ijskoud en we willen eigenlijk wel weten... gaat het sneeuwen misschien komende week? En als het gaat sneeuwen, wat voor type sneeuw is dat? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst Jurk met Zou zo graag. Ik zou zo graag twee armen vinden... Die me lang en lief omhelzen zouden...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 Ik zou zo graag twee armen vinden, die me lang en lief omhelzen zouden. Avondjurk, Jurk en heleboel jurk zou zo graag op Radio 1. Eén minuut voor half vijf. U luistert naar Nu al wakker en bij ons Teun Teuverstegen voor... Het Nieuwsminuutje. Eerder vannacht berichten we over een brand in Rotterdam aan de Colonia Straat. En Henk van der Velden van de politie Rotterdam Rijnmond vertelde... dat het vermoedelijk ging om een hennepkwekerij die eh, in brand was gevlogen. Nou, iets minder dan een uurtje geleden is door de brandweer in Rotterdam. Eh, het zijn brandmeester gegeven. De kelderboksen waar het om ging, die worden inmiddels nog geventileerd. En de brandweer is nog wel even bezig met wat sloopwerkzaamheden en nablussen. Maar eh, de rust in Rotterdam is weer weergekeerd. Uh, ook ander nieuws uit de nacht was natuurlijk de voorverkiezingen in Florida. Bijna alle stemmen zijn geteld. 95 procent. En uh, Mitt Romney is een klein procentje verloren. Dat is naar Newt Gingrich gegaan. 46 procent tegen 32 procent. Rick Santorum en Ron Paul die staan nog steeds uh, ver achter op 13 en 7 procent. Maar uh, Newt Gingrich is ook al begonnen met strijden. Want hij zegt, ja, er zijn pas vier staten geweest... en er zijn er dus nog 46 te gaan. Ik heb nog alle kans... Het probleem voor Gingrich is wel dat hij niet in iedere staat op de stemformulieren staat. Dus hoeveel kans hij daar nou echt gaat maken, dat, dat wordt een beetje afwachten. En uh, ook de Chinezen die kunnen zich weer een beetje gelukkig prijzen. Want er waren vorige week dinsdag 25 Chinezen gevangen genomen door Bedouinen in Egypte. En die zijn uh, afgelopen nacht weer vrijgelaten. De lokale Bedouinen uh, wilden uh, vrijlating van, uh, van hun uh, uh, medebevolkingsgenoten. Zegt dat goed? Ja. Uh, uh, maar of dat door de Egyptische regering is gedaan, dat is onbekend. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel je wel, En volgend uur ben je weer bij ons voor het, uh, het laatste nieuws. Ja, elke week uh, geeft Cecil van der Gift antwoord... Hè, op vragen die wij hebben of die u ook kan doorbellen op 0801 en 2... of uh, met de hashtag WNL kan twitteren. En deze week is ze helemaal afgereisd naar... Naar Oostenrijk. Ze dacht, uh, ik ga het uh, nog wat kouder opzoeken. Want uh, daar had zij een vraag over over het weer... waar wij nu het ook allemaal aan denken. Maar wat is nu de vraag die je afvraagt als je in Oostenrijk bent? Als het al sneeuwt in Nederland, dan is het altijd van die vieze, natte sneeuw... die jammer genoeg maar heel even blijft liggen. In Oostenrijk is dat heel anders. Daar valt droge sneeuw die veel langer blijft liggen. Daarom vraag ik me af waarom er verschillende soorten sneeuw zijn. Waar kan ik mijn vraag nou beter stellen dan in de sneeuw zelf? Ik ben afgereisd naar het plaatsje Axa Melissum in Oostenrijk... om antwoord te krijgen op mijn vraag. Inmiddels sta ik op de piste en hoop ik dat hier mensen zijn die weten... Waarom er verschillende soorten sneeuw zijn? Door verschillende temperaturen? Uh, dat hangt af van de vochtigheid in de lucht, dat hangt af van de temperatuur en dat hangt af van die ondergrond. Ja, ik denk dat het allemaal te maken heeft met uh, klimaat. klimaatverandering en zo. Ik bedoel, Oostenrijk is natuurlijk uh, nog altijd een uh, veel is. En ik denk dat je daardoor te maken hebt met uh, ja, verschillende lage drukgebiedjes. en zo. Dus uh... kijk, dit is sneeuw die is relatief vers, maar als sneeuw wat langer ligt. Dan, eh, dan heb je dat het s'nachts opvriest en door de zon weer eh, ontdooit. Misschien eh, heeft het met, iets met hoogte te maken. En ik denk ook dat de buitentemperatuur. In Nederland als het sneeuwt is het zeg maar, rond het nulpunt, misschien net eronder. En hier is het gewoon eh, strak eh, min zoveel. Gisteren in de skilift heb ik een snow-expert gevonden. Ik heb met hem afgesproken buiten ontbijt, dus ik hoop dat hij er al is. Goedemorgen Michiel, ik ga je even storen aan het ontbijt. Tja, goedemorgen. Ik ben heel blij dat ik eindelijk een snow expert heb kunnen vinden. Want ik vraag me af: waardoor zijn er verschillende soorten sneeuw? Nou, er zijn, uh, uh, laat het zo zeggen, je hebt zoveel verschillende uh, soorten sneeuw. Uh, maar wat nog veel leuker is om te weten, dat uh, ieder kristalletje, wat er dus uh, eigenlijk uh, naar beneden valt, of het nou in Nederland is of in Oostenrijk, is anders. Dus ieder kristal, sneeuw, vlok, wat je ook ziet, uh, heeft een andere structuur. Uh, de verschillende soorten sneeuw heeft te maken met uh, de, de vochtigheid. Uh, uh, wij leven in een zeeklimaat, dus we hebben natuurlijk, als er sneeuw in Nederland valt, dan uh, hebben we te maken met veel uh, uh, uh, vochtigheid. Dus dat betekent ook als het sneeuw valt, is in Nederland de sneeuw altijd nat. Het uh, bekende fenomeen: de natte sneeuw, het valt op een gegeven moment neer op de grond, je loopt er doorheen en het is op een gegeven moment kapot. Op het moment dat de sneeuw droger begint te worden, zoals hier in de Alpen op, op hoogte, dus dat je sneeuw krijgt bij uh, uh, met een vochtigheidsgraad beneden de 50%, krijg je een, een droge sneeuw. Dus daarin zijn de, de, de verschillen. Dat je dus de natte sneeuw hebt en je hebt de, de droge sneeuw. Maar we hebben in Nederland toch ook wel droge sneeuw die blijft liggen? Ja, en dat heeft dus puur te maken met de vochtigheid. het moment dat de temperatuur in Nederland dus naar beneden gaat. Dus de temperatuur gaat uh, van 0 naar min 1, min 2, min 3, min 4. Uh, uh, iedereen in Nederland hoopt dat de Elfstedentocht gaat komen. En dan moet het heel lang vriezen. Uh, Op nou, het moment dat het dus heel lang vriest in Nederland... betekent ook dat de luchtvochtigheid in Nederland naar beneden gaat. Op het moment dat het dan gaat sneeuwen creëer je dus een droge sneeuw. Die droge sneeuw valt neer op een bevroren bodem, dus op een bevroren grond. Wat gebeurt er dan? De sneeuw blijft liggen. En vandaar dat je dan op een gegeven moment sneeuw blijft zien. En kun je sneeuw ook zelf maken? Dat is mijn beroep. Ik maak sneeuw. En uh, uh, wij maken sneeuw uh, uh, bij iedere temperatuur. Dus ik kan sneeuw maken bij plus 30 graden buiten. En is die sneeuw dan vanzelf wit? Ja. Ja, dat is ook een, uh, de vraag die wij vele malen krijgen van uh, waarom is de sneeuw weer? Maar kunnen wij zwarte sneeuw krijgen of kunnen wij uh, uh, uh, uh, rode sneeuw krijgen? Ja, alles is mogelijk uh, met de huidige techniek. Of tegenwoordig, uh, als je water kleurt... Dan zou je zelfs limonadesneeuw kunnen maken, dat je daar gewoon met een heel kinderpartijtje induikt en je kan sneeuw eten. Maar alle sneeuw die in de wereld valt, komt vanuit de hemel of laten we zeggen vanuit de lucht. Daar is het water doorzichtig. En op het moment dat dat bevriest, krijg je witte sneeuw. Dus daarom is de sneeuw wit en niet zwart of groen of paars. Dat er verschillende soorten sneeuw zijn, komt dus door de luchtvochtigheid. Gelukkig vriest het nu in Nederland ook en hebben we kans op droge sneeuw die lekker lang blijft liggen. U hoorde een bijdrage van Cecile van der Grift en volgende week is ze weer in Nederland om een vraag te beantwoorden die u niet durft te stellen of die u al, al jaren afvraagt. En heeft u nu zo'n vraag, bel ons dan even op 0800-1121. 0800-1121 en dan wordt misschien volgende week al uw vragen beantwoord. Ze staken de schoonmakers, maar ze krijgen toch ook prijzen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uw eerste golden earrings.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 Love Golden Rare Wings met Dead Day. En ze waren vorig jaar moesten alle concerten afzeggen. Maar vanavond gaan ze gewoon weer met z'n allen optreden in Rotterdam. Het is woensdag, woensdag 1 februari. En het is ook weer de woensdag waarop de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we beginnen met het nieuwe revue. Wie aan het Amsterdamse Spiegelkwartier denkt, denkt aan chique antiques En dus niet aan afpersers, maar dat is wel de dagelijkse praktijk. Zo zou de criminele Hells Angels antiekhandelaar Bert Degenaar zwaar hebben geïntimideerd. Hij zou het geld betaald hebben aan Donald G. Harry S. en Donald G. zijn beide gearresteerd bij Café Heuvel. Zo Jan detail, de running gag, al daar is? Als ik sneuvel, dan is het op de stoep van Café De Heuvel. Ja. Is Op de curve van Nieuwe Revue staat de meest gesponsorde man van Nederland... Winston Gestanovic. Als twaalfjarig jongetje maakte hij zijn debuut bij een inzamelingsactie. Daar stond hij naast Ivonier. Volgens zijn ontdekker is de 35-jarige boulevard presentator nog altijd een van de grootste talenten. En over tien jaar de opvolger van Ivonier. We blijven nog even bij de nieuwe revue. De mannen zijn het internet aan de vrouwen verloren. Ja, echt. En de hoogte tijd om het terug te veroveren. Jan Dijkgraaf, vroeger baas BHP de tijd, later bij poont, klaagt steen en been. Ik erg me aan die wijvenclubjes vol roddeltantes... die dan op tweetups ons, de kerels, uitgebreid bespreken. Doen jullie dat? Nou, ik doe daar zelf niet aan. Maar ik, ik snap wel dat dat door bepaalde vrouwenclubjes wordt gedaan. Maar ja, daar moeten ze ook, toch ook tegen kunnen, echte mannen. Ja, het is, uh, ik, kan, ik, ik kan er heel goed tegen. Iets heel anders. Vrij Nederland, die richt zich uh, op Emile Roemer. De sp leider zou wel eens te vroeg kunnen pieken. Want hij staat nu in peilingen, geloof ik zelfs, op 34 zetels. Een opsomming volgt, want hij is niet de eerste die te vroeg piekt. Rita Verdonk, die deed dat. En Job Cohen, die deed dat in zekere zin ook. Alhoewel uh, dat ook niet een hele grote piek was. En uiteindelijk vloor hij maar net de verkiezingen. Zo lezen we in Vrij Nederland. En Roemer... Ja, het zou toch jammer zijn als met hem hetzelfde gebeurt... het altijd vrij Nederland. En hij grapte bij het RTL-debat in aanloop van de vorige verkiezingen er al over. Want toen zei hij tegen Marielle Tweebeke... Um, um, één ding is zeker, u kunt niet van me zeggen dat ik het vroeg heb gepiekt. De vraag is of hij dat de volgende keer ook kan zeggen. Nou, dat moeten we dus afwachten. Onze scholen zijn vies, constateert Vrij Nederland ook. Op de Groningse school de Pettenflat was de noodzaak dermate nijpend dat ouders in actie kwamen. In eerste instantie maakten ze zelf schoon tussen de middag. Nu hebben ze geld ingezameld zodat een peloton overblijfmoeders kunnen schoonmaken. Ja, en natuurlijk nog heel veel meer in de weekbladen, Maar dit zijn de verhalen waarvan wij dachten... die willen we graag even met u delen. Zometeen bellen we nog naar Oostenrijk, naar de Wijzenzee. Want daar wordt morgen, eigenlijk vandaag... het, o het Open Nederlands Kampioenschap geschaatst. En daar gaan we zo meteen over praten met onze correspondent ter plekke. Het is tien over half vijf. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Treinen vol met rotte bananen. En aangebroken is. U heeft er vast uh, last van gehad. Vieze stations ook. Ranzige bussen en zoals we net ook al hoorden in het tijdschrift gezegd vooral smerige scholen. De schoonmakers die staken laten het werk liggen. Toch worden er vandaag de Golden Service Awards uitgereikt. Schoonmakers worden hiermee beloond voor het harde werken. Cecil Jansen organiseert deze uitreiking al tien jaar. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Eén, goedemorgen. De schoonmakers hebben de laatste weken niet gewerkt. Heeft u er niet aan gedacht om de awards dit jaar een keer af te lassen? Nee, daar hebben wij niet aan gedacht. Nee, want, want waarom niet? Omdat wij vinden dat uh, de mensen werken het hele jaar door heel hard. Uh, en uh, dat er nu in de schoonmaakbranche uh, gestaakt wordt dan wel uh, actualiteit uh, anders is, uh, vinden wij niet dat wij die schoonmaakken af moeten lassen. Want waarom verdienen schoonmakers nu speciaal een prijs voor hun werkzaamheden? Omdat um, iedereen wil graag in de omgeving werken. Uh, iedereen vindt het belangrijk dat zijn werkomgeving uh, dagelijks schoongemaakt wordt. En wij vinden dat daar tijd en geld voor moet zijn om dat goed te kunnen doen. En nou, de mensen die het werk altijd uh, op een goede manier voor elkaar boksen... die verdienen daar een waardering voor. Ja, en nu heeft u een aantal mensen weer genomineerd dit jaar. Ik geloof vijf, hè? Ja, klopt. En wat heeft de jury gedaan? Heeft de jury met die schoonmakers een dag of een week meegelopen... om te zien hoe ze met hun werk bezig zijn? De jury is bij alle uh, halve finalisten op bezoek geweest. Uh, waar we het nu al hebben zijn over de vijf finalisten. Mm -hmm. alle halve finalisten hebben we bezoek gehad van de jury. De jury spreekt dan met de opdrachtgever, met de uh, leidinggevende van de kandidaat. En loopt ook mee om te kijken uh, waar hij of zij schoonmaakt. En stelt allerlei vragen. En wat voor vragen zijn dat? Um, ik ben zelf geen jurylid. Die vragen kunnen uh, zeer uiteenlopend zijn. Je kunt je voorstellen als een jurylid meeloopt met iemand in een project waar hij of zij schoonmaakt... dat hij dingen constateert en vraagt... van hoe zou je dat oplossen of hoe heb je dit aangepakt... heb je dat aangepakt? En, en wat zijn dan... een schoonmaker moet natuurlijk goed kunnen schoonmaken... maar wat zijn daarnaast nu eisen... dat een goede schoonmaker moet hebben? Een goede schoonmaker heeft ook goed contact... met de opdrachtgever. weet ook goed als er dingen zijn... daarover te communiceren. Hij heeft uiteraard ook vakkennis. Hij weet dat heeft ook te maken met goed schoonmaken. maar hij of zij weet ook... Uh, hoe technisch dingen uh, goed voor elkaar gekregen uh, kunnen worden. Uh, hij heeft ook goed contact met collega's, weet ook kennis over te dragen. Maar dat zijn een aantal zaken. En heel belangrijk ook, hij is ook gemotiveerd voor het vak. Hij vindt het ook leuk. Ja, van de vijf finalisten zijn er volgens mij drie vrouwen. Klopt dat of niet? Uh, of? Ja, dat klopt. Maar ja. en hoe zit het? Zijn mannen of vrouwen beter schoonmakers? Ja. Uh, ja, ja, dat is uh, op de vroege ochtend een mooie vraag. Zeker. Uh, ik denk dat je dat niet uh, generiek kunt stellen... of mannen of vrouwen betere schoonmakers zijn. Ik weet wel dat uh, een jurylid mij ooit verteld heeft... dat als ze het vak inkomen, dat het makkelijker is om uh, dan mannen op te leiden... omdat je die nog niet zoveel hoeft af te leren. Oh, want vrouwen oh. Die hebben allerlei maniertjes en gewoontes al. Ja, ja. Dus die uh, uh, zijn al gewend... Uh, Althans, zo was, zo was het in het verleden altijd uh, om schoon te maken. Uh, en die moet je dan dingen afleren om te zeggen, van, nou, professioneel doen wij dat anders. Ja, dan ben ik toch een beetje een vrouw wat dat betreft, denk ik. Um, <laughs> Heel goed. Anne Richel, ja, dat, dat zegt mijn vriendin ook altijd. Anne Richel, Skender, Ahmed en, en Deke die zijn uh, genomineerd. Wie gaat er volgens u met de prijs vandoor? Ik zou het niet weten. Blijf blijft spannend op het laatste moment. Tot het laatste moment. En dat moment komt later op deze dag. Hoe ziet dat er dan precies uit? We uh, beginnen om 12 om uur in het koelhuis met uh, de uitreiking van e golden service award. Dat zijn meer prijzen dan uh, de schoonmaker van het jaar. En om half drie uh, beginnen we met de uitreiking uh, de bekendmaking van de schoonmaker of schoonmaakster van het jaar. Oké, okay, nou dan uh, vanmiddag om uh, kwart voor één, zo rond dat tijdstip. Dan weten we wie de schoonmaker van het jaar is. Cecile Jansen, organisator van... Rond half drie is het. half dat, hè? drie, oké. Okay, rond half drie. Ja, ja. Nou, dan, gaan we, nou, dan wordt het nog langer uh, zweten vanmiddag. Rond ja, half drie zeker. weten we wie de schoonmaker van het jaar is. Cecile Jansen, organisator van de Golden Service Awards. Dank u wel. De Wijzigzee kleurt ondertussen oranje... en de dichtstbijzijnde dorpjes worden overspoeld door Nederlanders. Straks bellen we onze correspondent ter plekke in Oostenrijk. Maar eerst luisteren we naar Keep Your Head Up van Ben Howard.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 This next? I search for between the sheets, or feeling blind. Realized all I was searching for was me. Oh oh.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 Ik like En Howard van het prachtige keep your head up op deze vroege ochtend op Radio 1. Waar de koek en zopie bij ons in Nederland nog een paar dagen op zich laat wachten... gaat het op de Wijzenzee vandaag helemaal los. Het open Nederlands kampioenschap wordt vandaag geschaatst op het Grote Meer in Oostenrijk. De Wijzenzee kleurt ondertussen oranje. en De dichtstbijzijnde dorpjes worden overspoeld door Nederlanders. Dat kan haast dus niet meer misgaan. Ter plek is onze schaatscorrespondente Danielle Rijstijk. Danielle, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Zit uh, de sfeer er al een beetje in? Ja, de sfeer zit hier absoluut goed in. Het evenement is uh, anderhalve week uh, nu van start. En je merkt dat er uh, ja, een enorme piek is aan Nederlanders. Dus de toestroom wordt steeds groter. En uh, ja, iedereen uh, is hier uh, ja, heel erg enthousiast. En uh, ja, het is hier een combinatie van toerrijders en topsporters. Dus mensen die, uh, die gewoon meedoen omdat ze een uh, bijzondere prestatie willen verrichten. En de topsporters die hier komen voor de prijzen... En uh, ja, die unieke combinatie uh, maakt dat het hier uh, uh, ja, echt goed toe is aan de Wijsensee. Want hoeveel Nederlandse supporters zijn er nu ongeveer, denk je? Nou ja, zo rond de Wijsensee zijn er ongeveer uh, 6500 toeschouwers om en nabij. En uh, ja, daarvan uh, rijden er, uh, hebben er gisteren uh, 1300 uh, schaters meegereden aan de toertocht. Dus dat is een uh, flink aantal uh, die, uh, die uh, hier zijn. Moet een mooi gezicht zijn ook. Absoluut, ja. Ja, het kleurt hier behoorlijk oranje. Het is niet zo dat het uh, ja, een heel grootschalig uh, ding is, dat er hier alleen maar oranje te, te zien is. Er zijn ook heel veel, uh, ja, zoverre Oostenrijkers die hier uh, naartoe komen, Italianen. Uh, maar ook gewoon Duitsers die dit evenement willen komen bekijken. Maar over het merendeel is het toch wel de Nederlander die hier uh, de bovenkant voert. Gisteren was al de eerste marten op natuurijs in Nederland, in Noordlaren. Op drie centimeter dik ijs, ook een beetje gespoten. Hoe is het uh, ijs in op de Wijzenzee? Nou, je moet je voorstellen, er is een groot meer en er is een klein meer. Uh, het kleine meer dat is al een tijdje open en daar ligt 45 centimeter aan ijs. Daar ligt een ronde van uh, 6 kilometer uh, uh, klaar om, uh, um, uh, ja, waar de schaatsers op kunnen schaatsen morgen of vandaag. Uh, het grote meer, daar ligt uh, een ronde van 4 kilometer uitgestippeld en daar ligt 25 centimeter dik ijs. Dus dat is wat, uh, wat dunner nog, maar uh, volgens ijsmeester Norbert Janke uh, dik genoeg om, uh, om ook daar te schaatsen. Dik genoeg voor het Open Nederlands Kampioenschap vanmiddag. Wie zijn de grote kanshebbers? Ja, de grote kanshebbers zijn toch wel Kerry Hekman. Dat is uh, de, de, ja, de titelverdediger eigenlijk. Hij wil zijn titelverdediger verdediger die hij vorig jaar heeft gepakt. Hij zit in het team van Werven en is een goede sprinter. Dus uh, wie weet. Maar ook Arjas Trudiga, uh, kopman van de BAM-ploeg. Uh, ja, die is gebrand op winst. Uh, hij is een top van BAM en uh, topfit, zoals hij zelf zegt. En uh, als laatste hebben we ook nog Rob Hadders uh, van SLS Kinderdorpen. Hij won uh, afgelopen zaterdag uh, al het Aard Koopmans Memorial. En uh, ook hem heb ik vanmiddag gesproken en hij zegt uh, top fit te zijn. Je had het erover de Bamploeg, de Nederlandse ploeg waar onder andere Bob de Jong en Jorrit Bergsma ook erin zitten. Hoe, hoe staat de ploeg ervoor? Ja, de ploeg uh, won uh, nog geen echte grote prijs op het natuurijs, Dus uh, ze zijn heel erg gebrand op winst. Uh, eer hebben ze wel de, de, de ploegrijders wit ge, gewonnen. Maar een echte grote prijs heeft er nog niet ingezeten. Dus uh, ja, ze zijn absoluut gebrand op winst en uh, zullen daar alles aan doen. Doen er ook bekende Nederlanders mee? Want ik begreep dat boven van de afgelopen dagen daar was... om uh, mee te doen aan een van de wedstrijden voor zijn uh, tv-programma's. Zijn er ook anderen? Want uh, op de Elfstedentocht zijn, uh, zijn er ontzettend veel BN's die uh, mee willen doen. Ja, ja, inderdaad, wat je zegt, Boven Ervendoorns, was hier afgelopen week. Heeft het 200 kilometer geschaad? Zonder enige uh, voorbereiding, geloof ik. Zelf. Um, maar aankomende week uh, zullen ook Amanda uh, en Martijn Cabé naar de Wijzenzee komen. Dat zal vrijdag zijn. Zij zullen de tour toch rijden. En ik geloof dat Amanda uh, de 200, voor de 200 kilometer gaat. En wat Martijn gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja, absoluut in trek ook wel. Nog niet zo heel groot, maar er zijn wel uh, Nederlanders die hier uh, naartoe komen. Kijk, dan misschien gaan ze ook al een beetje voorbereiden op die Elfstedentocht. Wordt daar veel ja. over gesproken met, tussen al die Nederlanders... Die, die schaatsgekken op dit moment in Oostenrijk? Ja, dat is wel een beetje een dingetje. Want uh, ja, Nederlanders vriessen behoorlijk als we de berichten moeten geloven. En uh, ja, er wordt veel over gespeculeerd. Gaan we terug, gaan we terug. Maar volgens nog blijft iedereen. Uh, ze zijn gebrand om die prijs uh, vandaag te winnen. Alleen, uh, het is wel zo dat uh, ja, verschillende ook al wel hebben gemeld... dat zo'n prijs hier mooi is... Maar dat in Nederland de prijspakken natuurlijk nog, uh, nog mooier is. Dus uh, ze gaan hier voor de prijzen absoluut, ze zullen er alles aan doen. Maar uh, mocht het in Nederland flink gaan vriezen, dan uh, komen ze als de bieden weer gaat terug. Nou, in Nederland hopen we ook op mooi schaatsweer. In Oostenrijk wordt vandaag het open NK geschaatst en zaterdag de alternatieve Elfstedentocht. Schaatscorrespondent op de Oostenrijkse Wijzenzee, Daniëlle Rijsdijk. Dankjewel. Graag gedaan. Het is zes minuten voor vijf. U luistert naar Nu al wakker. De Holland-Amerika-lijn met Bouter Zantingen. Over 279 dagen dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012. En de grote vraag op dit moment is... wie wordt de Republikeinse tegenkandidaat van Barack Obama? We hebben drie voorverkiezingen achter de rug. En deze nacht was de primary in Florida. De uitslagen waren al gauw bekend. Vooral van de nummer 1, Mitt Romney, staat nog steeds aan de top... van de Republikeinse kandidaten, gevolgd door Gingrich. Die begint af te zwakken naar een hoogtepunt vorige week in South Carolina. Onze verkiezingsexpert Wouter Zandingen zit in Washington. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Mid Romney, de nummer 1 in Florida. Was het uh, geen grote verrassing, hè? Uiteindelijk niet, nee. Romney heeft het met, een, met meer dan 10% gewonnen. Het, is, uh, ja, het ziet er goed uit, fijn. Ja, Laten we even nog naar zijn overwinningsspeech in Tampa luisteren: Primary contests are not easy. And they're not supposed to be. As this primary unfolds, our opponents and the other party have been watching. And they like to comfort themselves with the thought that a competitive campaign will leave us divided and weak. But I've got news for them. A competitive primary does not divide us, it prepares us and we will win. Als een ware winnaar sprak uh, Mitt Romney, we will win. Denk je ook dat hij zal winnen? Uh, ja, dat, wordt, uh, dat is in ieder geval zeker dat hij gaat winnen. De volgende race is in Nevada Nevada heeft uh, een, een grote minderheid aan mormonen waar uh, Mitt Romney natuurlijk ook uh, onderdeel van is, van dat geloof. Uh, en uh, ja, Hij heeft daar ook al een lange tijd uh, daar een campagne opgebouwd. En daarna komt nog eens een keer uh, Michigan. En daar doet hij het ook heel goed, voorbij zijn vader is daar heel erg lang uh, gouverneur geweest. En, ja, en het wordt nu heel erg moeilijk om voor nou een andere kandidaat om daar nog, uh, nog lang te gaan. Ja, daarmee lijkt de tijd ook een beetje gekeerd voor Newt Gingrich. Vorige week was hij nog de grote winnaar natuurlijk in South Carolina met ruim 40 procent. Uh, nu op nummer 2, maar uh, niet alleen nummer 2, ook een beetje een geslagen nummer 2 had ik het gevoel. Ja, dat klopt zeker. Uh, Gingrich uh, deed het heel goed in South Carolina... en hij had echt het idee van, nou heb ik het momentum, nu ga ik hem voorbij. Uh, uh, Romney heeft uh, lange tijd Gingrich eigenlijk volledig genegeerd... en zich helemaal op Obama gericht. Maar hij heeft zijn campagne nu uh, omgedraaid. En uh, dat zag je ook in Florida. Florida was een hele negatieve campagne... en, en uh, uh, bijna alle spotjes waren negatief. En, eh, uh, ja, Gingrich werd flink aangepakt. Hè. Hij werd aangepakt omdat hij een Washington insider is. Hij heeft uh, een fraudezaak heeft hij, uh, heeft hij mee te maken gehad. Hij heeft gelobbyd voor een grote hypotheek-gigant uh, hier, Freddie Mac. Uh, waar hij zelf eigenlijk nu dus tegen is. En hij heeft natuurlijk een uh, privéleven waar nogal wat, uh, wat, wat over te vertellen valt. Nou, voordat dit allemaal gebeurde, was hij nogal zeker van zijn zaak. Laten we daar even naar luisteren. By the end of my second term. <laughs> We will have the first permanent base on the moon. By the end of my second term, zegt hij. Dat is uh, vol vertrouwen. Dat zal nu al weg zijn naar deze voorverkiezing, of niet? Ja, ik weet het van uh, Gingrich zelf uh, niet zo zeker. Die man is zo arrogant dat hij waarschijnlijk nog steeds <laughs> denkt dat hij het gaat worden. Maar zijn campagne team en sponsors, die, uh, die geloven er waarschijnlijk uh, nu niet meer in. Ja, en zonder hen uh, kan hij natuurlijk geen campagne gaan voeren. Nee, want er komen nu nog 46 staten en hij heeft ook al gezegd... Uh, ik heb nog genoeg kans, maar dat heeft hij eigenlijk niet echt. Want de eerste staten zijn toch het allerbelangrijkst? Ja, zeker. Wat wel misschien grappig om te vertellen is... je had uh, uh, Rick Santorum, hè, dat is de sociale conservatief... die in deze uh, ronde in Florida 7% van de stemmen haalde. En Gingrich heeft er heel veel druk om uitgevoerd van... nou. Als jij er nou uitstapt, dan heb ik nog een kans om te winnen van Romney. Hm. Ja, en dat is nu weer omgedraaid. Hè? Nu zegt uh, St. Thorne van uh, Kingridge... jij ja, hebt laten zien dat jij eigenlijk geen verkiezingen kunt winnen. Jij moet eruit stappen en uh, achter mij gaan scharen. Hm. Dus daar zie, je al, uh, daar, zie, daar zie je ook al een verandering in komen. Dit was een hele smerige campagne in Florida. Verwacht je dat dat de komende tijd ook zo zal blijven? Of gaat, dat toch een beetje, gaat de tijd een beetje keren? Zoals Romney vannacht eigenlijk ook al zei... Van, we moeten ook niet teveel met elkaar uh, vechten. Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Ik denk inderdaad dat Romney dit nu echt moest doen, omdat hij uh, gewoon uh, ja, verswakt was naar uh, South Carolina. En ik denk inderdaad dat hij dat liever uh, niet een te vuile campagne voert. Want inderdaad, uh, al die argumenten die nu tegen hem gebruikt worden, de, de, de Democraten, die, gaan het, uh, ja, die, die schrijven het allemaal op en die, gaan dat, uh, die komen er allemaal mee, uh, mee terug in, uh, in juni. Nou, maar, want, want, want, want hoe spannend gaat dat nu worden tot slot? Uh, Mid-Romney komt er dus waarschijnlijk tegenover Obama. Hoe spannend wordt dat? Ja, dat gaan we zien. Kijk, het wordt heel lastig voor Obama omdat de economie nog steeds niet heel erg goed draait. Aan de andere kant. Uh, Romney heeft, heeft heel veel uh, uh, zwakke punten en, en hij, ja, zelfs republikeinen kan hij niet echt overtuigen uh, dat hij uh, een kandidaat is uh, die president kan zijn. Dus ja, we wachten het af. We wachten het af. Zaterdag is de volgende voorverkiezing, de caucus in Nevada. Dankjewel Wouter in onze verkiezingsexpert in Washington. Ja, wellicht moeten we volgende week maar eens even kijken hoe de democraten het doen, hoe zij hun verkiezingen en campagne aan het opbouwen zijn. Blijft u vooral luisteren, want ons eerste uur zit erop. Maar in ons tweede uur gaan we ons focussen op de carnavalskrakers. U heeft het misschien al gehoord. Doe eens normaal, man. De heren zijn hier. Blijf luisteren. Tot zometeen. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.